Herman Vriend met het internationaal. In Den Haag is het defilet de gelegenheid van Veteranendag begonnen. Ruim 4000 veteranen en militairen doen er aan mee. Tegelijk vliegen er historische en moderne vliegtuigen en helikopters over Den Haag. Vanochtend werden de veteranen geëerd op het Binnenhof. De aanwezige veteranen kregen een herinneringsmedaille uitgereikt voor de missies waaraan ze hebben meegedaan. In Afghanistan zijn bij twee bomaanslagen zeker 70 mensen gedood. In de provincie Logar ten zuiden van Kabul liet een zelfmoordterrorist zijn auto met explosieven ontploffen bij een ziekenhuis. Daarbij kwamen 60 mensen om het leven, vooral patiënten. In de provincie Kunduz werden bij een aanslag bij een ijskraam gisteren 10 mensen gedood. Volgens de autoriteiten zitten de taliban erachter, maar die ontkennen. In Libië is een groep van 17 belangrijke figuren binnen de voetbalwereld overgelopen naar de opstandelingen. Onder hen zijn spelers van de nationale voetbalploeg en de trainer van de populairste club in het land uit Tripoli. De overlopen van de spelers in het voetbalgekke Libië wordt gezien als een belangrijke klap voor het aanzien van de Libische leider Gaddafi. Pubers die een ernstig delict begaan riskeren voortaan een langere celstraf. Ze gaan vallen onder een speciaal adolescentenstrafrecht waarvoor staatssecretaris Teve plannen heeft uitgewerkt. De maximale duur van jeugddetentie gaat omhoog van 2 naar 4 jaar. Ook kan voor een zwaar zeden of geweldsmisdrijf niet meer alleen een taakstraf worden opgelegd. Ajax-aanvaller Mounir Elhamdoui is komend seizoen niet welkom in het eerste elftal. Wel wordt hij verwacht bij de selectie van jong Ajax. El Hamdoui, die nog geen jaar in dienst is van de Amsterdammers, botste afgelopen seizoen meermaals met trainer Frank de Boer.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 ...in de Randstad staan files op de A1... ...vanuit Amsterdam naar Amersfoort... ...bij Blarikum 3 kilometer... ...en verderop nog eens een keer 3 kilometer... ...tussen knooppunt Eemnes en Eembrugge... ...richting Amsterdam staat 2 kilometer... ...bij Muiderslot na een ongeluk... ...wel zijn inmiddels de rijstokken weer open... ...A12 Utrecht naar Arnhem... ...tussen knooppunt Lunetten en Bunnik ...3 kilometer door werkzaamheden... ...en richting Den Haag nog bij knooppunt Gouwe... ...3 kilometer na een ongeluk op de A20... ...maar daar zijn inmiddels alle rijstokken weer open...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 Je houdt, zie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 Zandvoort, u bent beland in de nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en ik neem u meer mee terug in de tijd. Een reisje terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En dan doen we er ook mooie muziek. Als opening hoort u onze herkenningsmelodie. Louis Davids met Weet je nog wel, oudje, Een opname uit 1928. Het komende uur, muziek veelal uit de jaren 60 en 70.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 Een mooie pinksterdag, als het even kon. Liep ik met mijn dochter aan het handje in het park, ik eet de kuieren in de zon. We gingen maar de liefjes plukken, eentjes voeren eindeloos.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 Je weet niet, papa zegt dat hij niet bijt Op een mooie pinksterdag met de kleine meid Als het kindje groter wordt, roosie in de knop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 Nou, we willen is op reis geweest Op reis geweest, op reis geweest De kat van Nou, we willen is op reis geweest Waar ging die dan naartoe? Hey! Hij is voor zeven maanden naar Parijs, Parijs, Parijs geweest Parijs geweest, Parijs geweest Zodat die nou alleen maar Franse kranten leest Bonjour en vous, les vous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 En hij wil alleen maar op een Franse bak De kant van oma Willem is op reis geweest Op reis geweest, op reis geweest, op reis geweest. De kant van oma Willem, Willem is op reis geweest Van India naartoe Hij is voor zeven maanden naar reis geweest preis, geweest preis geweest, De kat geweest Nachten, ja, zo best. Jij bent steeds in mijn gedachten. En dan lijkt mijn hartje wel een dans. Kom, bloem, bloem, net als de gitaar Zoem, zoem, net als alle staren. Roem, roem, roem, zoals het toon. Maar je kijkt naar mij niet om. Is maar bloem, bloem, Ja, we horen muziek van Trea Dops, haar grootste hit ooit met bloem, bloem. Jenka, daarvoor muziek van Wim Sonneveld met de kat van Ome Willem. En daarvoor André van de Heuvel tezamen met Leen Jongewaarten op een mooie Pinksterdag. CFM Zandvoort, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Zometeen terug in de tijd. Na 1966 met Ramse Saffi. Maar eerst die Louis Neefs met Margrietje. Ach, Margrietje.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 Kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker naar. Sammy, kom, kromme, Sammy. Dag, Sammy, domme, domme Sammy. Kijk niet om zich heen, alles alleen. we vindt de wereld heel gemeen. Sammy wil haar veranderen, maar is zo van veranderen. Waarom zou je niet veranderen, Sammy, want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 De winter was lang. in 1964 en daarvoor in 1966 Ramse Safi met het nummer Sammy en daarvoor Louis Neves met Margrietje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 s'avonds lust, zelfs hoe je het met een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 Treinen. Nee, daar keek hij niet naar om. Want zijn vlieger was hem alles. Alleen wist ik niet waarom. En toen op zekere morgen zei hij: Vader, ga je mee. De wind die is nu gunstig. Dus ik neem een vlieger mee. In zijn e in the wonder Een stukje muziek uit 1977 van André Hazes en de Vlieger. En daarvoor uit 1960 Sweet 16 met Peter. En daarvoor uit 1966 die mooie plaat van Connie van der Bos en ik ben gelukkig zonder jou. En we gaan door met nog veel meer mooie muziek. Onder andere voor u Ben Kramer. Een muziekstukje van Bonnie Saint Clair. Maar eerst de volgende plaats. Die u waarschijnlijk nog wel kunt herinneren als de dag van gisteren. Uit 1962 alweer. Is het Anneke Greulow met brandend zand. Hoe hoort het nu hier op CFM Zandvoer.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 Taal niet, maar je lach had iets dat ik niet laten kon. Jouw te vragen, zie zo. zie zo weet ik veel. Na een uurtje langzaam praten, viel een kusje bij te deel, zeg maar na. Eén en een is geen en jij en ik, er is die niet twee. Niets is meer belangrijk, alles het antwoord telt niet mee. Een en een is twee, dat is genoeg. Ik moet eigen taal verwamen en die woordje een... zij zij zij zij zij, zij zij zij zijn, zij zij zij zijn, zij zij zij zijn. Zij. Zij, zij, zij, zij. Als ik weer naar Rome kom, schat, wie waarom Rome? dat ben jij? Let eens op een knaap met rozen, kijk eens goed, dan zie je mij. Ik heb mijn woorden goed verslonden, erg veel wijzer werd ik niet. Maar wat ik nu heb gevonden, is het einde van de lied. Zeg me na. Een en een is twee en jij is dus niet twee. Niets is meer belangrijk, al het andere dat niet weet. Eén en één is twee, dat is genoeg voor jou en mij. In ons eigen zaaltje kwamen er drie voor bij. Zij, zij, zij, zij. Zij, zij, zij, zij. Zij, zij, zij, zij. zij, zij, zij, zij. Zandvoort, u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee terug. Op reis, terug in de tijd, in de jaren 30 tot en met de jaren 70. En zojuist hoorde u muziek uit 1976 met Bonnie Sinclair...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 Elke morgen om half tegen komen wij Katinka tegen. Rode muts en blonde lok. Elk heel truitje, blauwe rok, maar ze trippelt zwijgend als is normaal. Daarom zingen alle jongens haar verlangen taal. Kleed de Katinka, kijk dan nou eens een keertje om. Stiekepjes over je schouder Je ma ziet het tot die dus komt Kleine kokette Katinka Ben je verlegen misschien We willen zo graag nog hier leven Een glimp van je je zien Elke morgen zon of regen Komen wij Katinka Hakjes je op de stoep. Korte rok met nauwe koep, maar haar blik verraadt geen nee of ja. Daarom zingen al de jongens haar verlangen na. Kleine coquette Katinka, kijk nou eens een keertje om. Spiekpjes over je schouder, je man ziet de toon die de schoot. Kleine coquette. Ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog hier leven. Een glimp van je witte dus je zien. Katinka. Kijk nou eens een keertje, oom. Stiek je dus over je schouder. Je ma ziet het koon die niet eens De Kleine coquette Katinka, ben je verliefd misschien? We willen zo graag nog je leven. Een glimp van je wip, dus je ziet. La, la, la, la, la. Ik keek nog even om, halverwege het station. Zag mijn dochtertje, ze vloog achter me aan. Ze snikte, dat Zijn huis te laat.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 Over koetjes voetbal en de lot praten praten, nou, dacht op zien dat jeugd gaat je goed. We moeten verder springen, vliegen, zij kan vallen afstaan en opzij opzij weer opzij doorgaan. Opzij, op opzij op opzij, opzij op opzij, op Opzij, opzij, op Opzij, op opzij Opzij, op opzij op zij. Zij op zij op zij, zij op zij op zij. Maar pas, maar pas, pas, pas. Wij hebben ongelooflijke haast. Op opzij, op zij, op zij, op zij zijn haast en land, wij hebben maar een paar minuten tijd. Ja, u hoort muziek uit 1979. Een nummer van Herman van Veen met Opzij. En daarvoor muziek van Herman van Keeken met Papi loopt toch niet zo snel. Een nummer uit 1971. Ja, een beetje aandacht. Volgende week is het natuurlijk vaderdag, volgende week zondag. En voor de plaat van Herman van Keeken Hoorden u de spelbrekers uit 1962 met kleine kokette...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 hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik laat u achter met nog een paar stukjes mooie muziek. Onder andere Johnny Jordaan en een pikken Het 1968, maar eerst dit nummer uit 1965. Johnny en Meri. En de raper van Parijs. Graag. Misschien tot volgende week. En anders tot een andere keer. Tot ziens.